Oh, goedemorgen, dokter. Morgen, zuster. Hoe maakt hij het nu? Hij is er erg aan toe. Heb je zijn identiteit? Uh, oh ja, een zekere Willemsen. Hm. Gehuwd, 42, vertegenwoordiger. Is de vrouw al geweigerd? Ze was hier vanmorgen tegen vijf. Ik heb gezegd dat ze beter straks kon terugkomen. Oh, niemand bij hem, laten. Hoe was de nacht? Tja, zoals te verwachten viel. Erg. Die toestand zal voorlopig wel niet veranderen. Denkt u dat hij het haalt? Afwachten. Injectie om de drie uur. Oh, uh, wat moet ik zijn vrouw zeggen? Zo weinig mogelijk. Wat is er eigenlijk gebeurd? Oh, vanaf tegen twaalf uur heeft zijn wagen te pletten gereden, en een boom dronken. En de andere? De andere? De mensen die bij hem in de wagen zaten. Hij was alleen, gelukkig mij. Waarom vraag je dat? Hij heeft de hele nacht liggen ijlen over passagiers. Dat is een geval van zijn shocktoestand, zuster. Maar ja, mocht het erger worden, dan roep je me maar. In orde, dokter. Passagiers, zeggen ze. Wat weten ze ervan? Geen passagiers? En ik dan? Ben ik niet je eeuwige blinde passagier? Je hebt geprobeerd me te vergeten. Me kwijt te raken. Me uit te stoten. Maar ik ben er nog altijd. Niemand weet het. Alleen jij. Misschien ook je vrouw. Misschien vermoeden ze het al die eerste avond. Een sombere herfstavond met nijdige rukwinden en zwiepende regen tegen je vooruit. De hobbelige straatkeien waren glad en de weg was, zoals altijd op die plaats, donker en verlaten. Je voelde je alleen. Je verlangde naar je vrouw. Je verlangde ernaar snel thuis te zijn. Eens was het daar. Onverwacht. opdoemend het uit het niets: een dwaallicht een hersensfim. Geboren in de duistere diepte van je ziel. Je verborgen ik. Hey, ik Zullen. Waar moet je naartoe? Naar de stad. Welke stad? Kan ik je helpen? Ik wil wel mee rijden als je dat bedoelt. Stap in. En trek die jas uit. Je bent doornat. Hier binnen is het warm. Dank je. Secret? Ja. Alsjeblieft. En trek die jas toch uit. Wat kaal. Je bent zo'n hele end aan de stad. Waarom stopt hij even? Een soort reflex waarschijnlijk. Het zal wel iets met het weer te maken hebben. Kom je vandaan? Ergens? Hmm. Ik heb een hekel onder het rot weer. Wees blij dat je er niet met de fiets doorheen moet. Dat is degene die er de aan aankomt. Ja. Hé, hey, wat doet die vent nou? Kijk toch uit, idioot! Nee! nee. Idioot! Het was... stond domdolken! Best eerst even kijken. Daar! Ben je gewond? Heb je ergens pijn? Antwoord dat toch, vent? verdomme! Zeg, heb jij er verstand van? Laat eens zien. Oh. Hij is dood. Nee. Kijk dan zelf, niks dan bloed. Dat kan toch niet waar zijn? Het is zo. Wat moeten we anders doen? Wat kun je nog doen? Hij is dood, zijn eigen schuld. Verdomme, we kunnen toch iets. Eh, uh, de verbanddoos! Doe geen moeite, het is te laat. Sta toch iets uit de lummelen, help me liever. Wat wil je dan nog? Ga weer in je wagen en rijd door. Gek! Wat gebeurd is, is gebeurd. Je hoeft je geen verwijten te maken, het was een eigen schuld. Je kunt hem niet meer helpen. Uh, we moeten de politie bellen. Waar? Er is mijlingontrek geen huis te zien. Kun je hem dat wel laten liggen? Ben jij verantwoordelijk voor de stommiteiten van een ander? Vooruit, stap weer in. ik nog gewoon toe, hoe kon ik? Man beheers je, gebruik je hersen, schrijf verder en vergeet die vent. De ene crepeert zus, de ander zo. Wat doet het ertoe? Wie ben jij? Ik? <laughs> Keer jezelf binnenste buiten en kijk dan goed. Ergens zie je een schutsengel die je tegen dwaze grillen beschermt. Die man is dood. Dat komt uit jezelf. Hem kun je niet meer helpen, maar jezelf kun je een boel last op je hals halen. Het was een ongeluk. Gelooft de politie dat? Zelfs in het gunstigste geval volgt er een uitgebreid onderzoek. Dat heeft nog nooit iemand goed gedaan. Op jouw leeftijd moest je dat weten. Een onderzoek? Super. Wil jij je positie op het spel zetten voor een dode die je op geen enkele manier nog kunt helpen? ben je wel zeker dat hij... Die... Je hoeft er geen expert bij te halen. Kom, doe niet idioten, rijd door. Niemand heeft gezien wat er gebeurde. De enige getuige ben ik. En ik verdwijn. Spoorloos. Daar kun je wat op aan. Dat was mijn schuld niet. Je eerste verstandige woord. Vooruit nou. Waar wacht je nog op? Hebben we dat recht? Recht? Wat is dat? Een ding dat je buigt en plooit tot het je precies past. Je behekst mij. Ik wou dat ik je nooit gezien had. Waarom moest je juist nu hier? Dat zei ik je toch al. Ik wil je alleen maar helpen. Zal ik rijden? Nee, laat maar. Ik rij zelf. Je reed verder... zonder een woord te zeggen. Heen en weer geslingerd tussen de lokstem van haar berekende onverschilligheid... en iets anders. Diep in je binnenste. Ik was geboren... Je voelde je misselijk worden. Je stopte en stapte uit. Je braakte. De regen sloegen je gezicht en je voeten sopte in de drassige grond. Rillend van kou en ellende ging je weer naar je wagen. Je schrok niet eens toen je merkte dat ze verdwenen was. Als een schim opgelost in de zwarte nacht. Ze was er niet meer, omdat ze er nooit geweest was. Zij had je niet belet naar je slachtoffer om te kijken. Alleen jijzelf had het zo gewild. Zij was niets anders dan een deel van jou. Je kon alles nog goed maken door naar de politie te gaan. Dadelijk. Je aarzelde. Je sloot je ogen. Duizend gedachten schoten door je hoofd. Een leger beschuldigende vingers springden in je richting. Gloeiende vuurkogels die één voor één dwars door je heen gingen. Toen je je ogen weer opende hoor die opnieuw duidelijk herstellen. Wat is er? We hebben verkeerd gedaan. Ach, je bent gek. Denk aan je vrouw, je huis, je werk. Niemand weet er iets van. Waarom de boetvader spelen? Wie van de anderen zou dat doen? Ik ben die ik ben. Precies. Een kleine, onbeduidende platluis. Waarom jezelf nog kleiner maken? Toen zal iedereen er een streep door. Kom. Laten we wat gaan drinken. Ik ken een aardig cafeetje. Een streep doorhalen. Wat drinken? <tie> Natuurlijk. En lachen. Lol maken. Vergeten. Je drok jezelf moed in. Dat deed je anders nooit. Maar je was bang voor je vrouw. Bang voor jezelf. Zo kwam je die avond thuis. Verscheurd. Opgejaagd. terzelfde tijd jager en prooi. Dag, schat. Ben je laat? Uh, ja. Opgehouden? Ik kon er niks aan doen. Wat is er? Je doet zo raar. Toen ga je? Je zegt me niet eens goeie dag. Oh. Dag. Wat is er, John? Is er iets gebeurd? Nou, nee. Hoe kom je erbij? Jawel, ik zie het. Ik doe niet zo belachelijk. moet niet... Wat zou er nog gebeurd zijn? Je doet het zo vreemd. Het was een vervelende dag, dat is alles. Zal ik thee voor je inschenken? Zeg, wat is er met je auto? Niks. De bumper is helemaal ingedeukt. Oh, dat uh, uh, uh, yeah, is niet erg. Je zegt dat er niets aan de hand is en je bent ergens <coughs> tegenaan gereden. Alsjeblieft, moet ik niet hou op, het lijkt wel een kruisverhoor. Die uh, aanrijding, was dat jouw schuld? nee. Wil je me niet vertellen? Er valt niks te vertellen. Dat heeft, heeft niks te betekenen. Wanneer is het gebeurd? Vanmorgen. In de stad. Een of andere idioot is tegen me aangereden. Ik was ergens binnen. Toen ik naar buiten kwam zag ik het. Heb je het aangegeven? Wat zou dat dan goed voor zijn? Ze vinden die vent toch niet. Het kan, kan me alleen maar een heleboel tijd kosten. Ja, nou jij... Ja, u... Oh, er dat toch over op. Mm. Nou. Ja. Uh, thee? Ik wil een whisky. Anders drink je nooit whisky als je thuiskomt. Zeg, jij hebt al gedronken. Ach, twee biertjes. John, als er iets mis is, zeg het me dan. Houd toch op! Heeft het iets met die aanrijding te maken? Of is het in verband met je werk? Ik ga naar bed. Nee, dat doe je niet. Ik wil weten wat er aan de hand is. Ik heb je nog nooit zo gezien. Je komt thuis, zeg maar niet deze goede dag. Je had een aanrijding. Nee, en je hebt onderweg gedronken. En als ik je dan vraag wat er aan scheelt, blaf je me gewoon af. Voel jij je dan nee. iedere dag even lekker? Ik ben geen kind dat een standje verdient als een stout geweest is. Ik, ik mag toch zeker wel een glas bier denken als ik daar zin in heb. Maar daarom hoef je nog niet zo te schreeuwen. Waarom heb je gedronken, toen? Daar moet je reden voor gaan. Ik heb niet gedronken. Ik verwijt je niks. Maar zeg me dan tenminste waarom je niet meteen naar huis gekomen bent. Dan begrijp ik het misschien. O ja? Ja, natuurlijk. Nee, Monique. Soms begrijpt de mens zichzelf niet eens... Zou de het dan kunnen? Waar ga je naartoe? Naar bed. Ga slapen. Je vluchtte voor je vrouw. Je wist dat ze het goed met je meende. En toch vluchtte je. Waarom? Je probeerde te slapen. In de lichtbundel van je auto zag je me weer liggen. De regen spoelde het bloed in smalle geultjes tussen de straatkeien door. Alles zat onder het bloed. De waterplassen, de modder, ikzelf. Alleen mijn ogen niet. Het waren vreemde ogen. Gebroken, maar staalhard en koud. De volgende morgen vertrok je. Een vermoeide man die zijn botten voelt kraken en zijn adem hoort piepen. Je reed een tijd doelloos rond. Toen belandde je in een winkel bij een klant... Waarom juist daar? En op dat moment? Nou, dat is het dan. Wat krijg je van, me? Nou, dus even kijken hoor. Dat is 2,50 en 7,90 en 98 cent en. Ah, dag meneer Willemsen. Heb u even nog een blikje? Oh, ik wacht er weer. Meer tijd is anders? Wacht even, nou, dag is de andere niet. 7,10 en 4,30 en 2,75. Weet je wat mijn man vannacht overkomen is? Nou. Oh, kind, hij was gewoon razend. En deze keer kon ik hem geen ongelijk geven. Zeg, wat was er dan? Nou, hij komt van zijn werk, hè. En uh, hij, hij rijdt op een verlaten weg. Je weet wel, met keien uit de tijd van de Romeinen. <laughs> hij rijdt met groot licht. En opeens ziet hij iets op de weg liggen. Hij stopt natuurlijk en hij gaat kijken. En wat denk jij dat hij vond? had nou, toch geen stapel geld, hè. Want daarvoor wil ik straks ook wel even stoppen, hè. Wat zegt nu, meneer Willemsen? <laughs> ja, inderdaad. Geld? Nee. Een mens. Een mens? Ja. En, en een eindje verder, nou zeker wel 10 meter, zei mijn man. Een fiets. Tenminste, iets dat vroeger een fiets geweest was. Een mens? Ja, aangereden natuurlijk. Nou, misschien was die alleen maar gevallen. Ja, dat zei ik ook. Jij bent gek, zei mijn man. Want hoe komt die fiets dan zo ver weg te liggen? Ja, dat is waar. Tja. Maar, ja, ja, maar nou begint het pas. Die arme dromen leefden nog. Wat? Ja. ja, ik kan het niet allemaal zo goed uitleggen hoor, als mijn man... Maar je had hem moeten horen, zei mijn man. Bloed, overal bloed, riep hij. Het regende en de plas aan de kant van de weg zag gewoon rood van het bloed. Nou blijft mijn man altijd kalm, hoor. Hij voelde dat de pols van het slachtoffer nog klopte, gewoon doorgereden. Precies. Nou, nou, nou, daar moet je nou toch werkelijk een beest voor zijn. Nou, wat zegt u nou, meneer Willemsen? Misschien, misschien had de chauffeur hem niet gezien. Och, hij moet de klap toch gevoeld hebben. Ja, dat zal wel. Zeg, hem uh, wat heb je man toen gedaan? ja, wat, wat moet je nou doen als je voor zoiets komt te staan? Die stak er eenvoudig laten doorbloeden. Wel, nee, maar, maar gelukkig stond er een paar honderd meter verder een boerderijtje. Nou, daar heeft mijn man aangeklopt. En toen heeft hij hem met de boer daarheen gebracht. Ach, en leefde de man toen nog? Ja, nog altijd. En daarna is mijn man naar de politie gereden. Huh, ze dachten dat hij het zelf was die die man overreden had. Nou, Nou, stel je nou toch voor... Ze hebben de hele wagen nagekeken, ja. Of er nergens een deuk in zat. Nou, zeg, en uh, het slachtoffer? Oh, die zijn ze met een ziekenwagen komen halen. Dood? Op dat ogenblik nog niet. Maar ja, er zal wel niet veel aan te doen zijn, zeiden ze. Man moet er zeker een uur gelegen hebben volgens de dokter. Schandalig. Schandalig? Zo'n gangster moeten ze opknopen. Ja, on ongeluk kan iedereen krijgen... Misschien was het die man zijn eigen schoot wel, maar, maar gewoon doorrijden. Ja. Een mens eenvoudig laten kreperen, dat, dat is toch verschrikkelijk. Ja. Oh, mijn man was er helemaal ondersteboven van toen hij thuis kwam, vanmorgen trouwens ook nog. Als ik die kerel die hem dat gelapt heeft in mijn handen kreeg, zei mijn man, nou dan kwam hij er niet even daar, oh, dat kan ik me indenken. Nou, Alfa, enfin, ik ga hem nou maar weer eens verder. Zeg, hoeveel krijg je nou nog van me? Nou, eens even zien. Dat was dan samen 18 gulden, 36. Ja, hier is 25. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat heeft mijn man vannacht meegemaakt. Oh, kind, goed dat ik er niet bij was. Oeh, ik zou het niet overleefd hebben. Ik kan geen bloed zien. Nou, mannen zijn doorgaans harder, hè, en dat soort dingen. Niet, meneer Willems, hè? Zo, en dat is dan 6 gulden, 64, ja, Sommigen sommige wel, ja. Mm -hmm. Nou, in ieder geval hoop ik dat ze die schoft vinden. En dat ze er in de kranten maar een flink artikel over schrijven. Ha, met foto. <lacht> nou, dag, ja, dag. dag, dag. Ja. Waarschijnlijk bedoelt ze met een foto van haar eigen man erbij. Ach, ja, zulke dingen gebeuren tenslotte dagelijks. Het is geen wereldnieuws. Nou, dagelijks. Wat is er nou, meneer Willemsen? Voel je het niet goed? Nee, het is niets. Een beetje naar door dat verhaal, denk ik. Ja, bij de ene mens werkt er iets anders uit als bij de andere, hè? Zeg, zullen we even de bestelling doornemen? Dus kijk, ik had hier gedacht... Uh, nogmaals. Hij was niet dood. Hij was niet dood. Hij was niet dood. Je hebt me laten creperen. Hij leefde nog. Creperen als een beest. Ik heb me niets te verwijten. Je had me kunnen redden. Ik dacht dat je dood was. Een vol uur heb ik daar op die keien liggen doodbloeden. Jij ging er vandoor. Was de eerste de beste sluipmoordenaar. Je had me nog kunnen redden. Maar wat deed je? Je bent gaan drinken. Om van mij af te komen. Maar je komt niet meer van mij af. Tenzij... Tenzij? Tenzij je nu naar de politie gaat. Nee. Lafwaard. Het is nu te laat. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Laat me, me laat. met rust. Laat me met rust. Avond viel. Een kille novemberavond. Hier en daar vage flarde mist. Aan weerszijde van de weg donkere, omgeploegde aarde. Troosteloos verlaten. In de verte een avondklok. Vroeger had je altijd van die avonden gehouden. Oases van rust en vrede in een op hoog geslagen wereld. Nu niet. De hele dag had je me in je binnenste voelen vroeten. Je kwam thuis en je moest je vrouw opnieuw in de ogen kijken. Je dook onder in een boel, zogenaamd dringend werk. Maar zij keek dwars door je heen. Je zegt zo weinig. Hm. Moet ik zeggen, je ziet er dat ik bezig ben. Hoe was het vandaag? Gewoon zoals iedere dag. Niets bijzonders gebeurd? Nee. Heb je al naar de wagen laten kijken? Ja. Van de week laat ik er een nieuwe bumper op zetten. Nu is alles vergeten. Alles? Natuurlijk. En begin nou niet weer opnieuw te zaken over kleinigheden. Er gebeuren wel andere dingen. Laat me nu, ik heb werk. Dat had je anders s'avonds nooit. Denk je soms dat ik het voor mijn plezier doe? Nee, niet voor je plezier. Dat weet ik wel, maar... Zeg, wat heb je eigenlijk... Dat zou ik aan jou moeten vragen. Mij gaat het best. Dat is niet waar, John. Je probeert me te ontwijken. Je fantaseert. Waarom zou ik dat doen? Omdat je iets voor me verbergt. Iets dat gisteren gebeurd is. Vanmorgen heb je geen woord gezegd. Ik weet dat je geen oog dicht hebt gedaan vannacht. En nu ben je weer thuis en duid je weg in je papier. Kan ik het helpen dat ik wat achterop ben geraakt? Het is, het is ook zo verdomd druk. Goed. Ik zal verder mijn mond houden. Hindert je als ik de tv aanzet, er is een goede film vanavond. Mm, doe maar. Oh, als het je stoort... Het... Ik zeg doe maar. Oké. Okay. Oh, staat het nieuws. Moet je niet kijken? Waarom? Overvallen, moorden, rassenredden, is iedere hetzelfde. De wegenverkeerspolitie verzoekt ons mededeling te doen hmm. van het volgende bericht. Afgelopen nacht werd op de weg. Monique, als je dat dingen uit. Moet ik op die manier werken. Die slachtoffer is geworden van een aanrijding. De dader heeft zijn weg voortgezet zonder zich om de man te bekommeren. Monique, alsjeblieft. Het slachtoffer is op weg naar het ziekenhuis overleden. Zeg. Wat doe je nu? Kom morgen mogelijk concentreren op het lawaai. Ik heb je toch eerst gevraagd? Ik kan het niet. Oh, nou de John. Je vraagt je af wat zo'n man bezielt. Mm, wat voor man? Dat bericht daarnet. Die man die is doorgereden. Oh. Angst. Egoïsme. Bekrompenheid. Het gevoel dat het toch nooit uitkomt. Oh, God, Monique, wat kan jou dat schelen? Wat hebben wij met die vent te maken? Uh, niets natuurlijk. Waarom nou, zul je er dan over? Ook weet niet. Kom zo weer bij me op. De wereld is één grote rotzooi. Vandaag krepeert de een, morgen de ander. Wat komt erop aan? Het is net alsof je die man verdedigt. Het is niet waar, maar er kunnen duizend redenen zijn waarom hij er vandoor is gegaan. Duizend, ja. Maar of er één aanvaardbaar bij is? Of, hè? Hij moet het maar met zichzelf uitvechten. Inderdaad, hij moet het maar met zichzelf uitvechten. En laat me nu. Ja, John. Je wou er met je vrouw niet over praten. Zwijgen, vergeten. ...mij van je afschudden. Vandaag je de een, morgen de ander. De wereld zal er niet op stilstaan. En toch... ...onbewust voel je een vage drang me te leren kennen. Je zocht uit wie ik was. De dag van mijn begrafenis kwam je naar me toe. Maar je had niet eens de moed me van dichtbij te bekijken. Je klampte de eerste de beste voorbijganger aan. Wie wordt er begraven? Oh, dat... Uh... Dus de oude keizer. De oude keizer? Ja, zo werd hij hier genoemd. Ik weet niet of er iemand zijn ware naam kende voor vandaag. Hm. Wat was het dan voor iemand? Nou, van de dode liefste, goed meneer, dat weet u. Hè? Ja, <laughs> maar onder ja, ons doen. gezegd, vijf was er niet aan verloren. Hoe bedoelt u? Nou, een oude saplop. Hij zou wel stom donker geweest zijn toen het gebeurde. Toen wat gebeurde? Nou, hij voor voorheen, een paar dagen terug. Een scheidig een tijdje hebben geleefd, maar de kerel die het op zijn geweten heeft, is spoorloos. En dat kan ik nou niet goed praten, hè. De oude keizer van anders, zijn schuld of niet zijn schuld. Ik vind dat ze zo'n schok moesten opknopen. Maar ja, ze zullen wel nooit te pakken krijgen. Of ze ergens dan naar hem zoeken, is natuurlijk een andere kwestie. Waarom zou ze dat niet doen? Ja, wat voor die vent. Als <laughs> het een of ander grote meneer geweest was, ja, dan. Maar nou, een zaadplaat minder op de wereld is alles. Had hij daar geen familie? Ja, een, een kat geloof ik. En zelfs die zal hem wel niet missen. Ja, ik heb horen vertellen dat zijn vrouw al lang geleden met een architect vandoor is gegaan. Vandaar het zuipen waarschijnlijk, hè. Ja, wat gaat er achteraf in het binnenste van zijn vent om? Vorige zaterdag zag ik hem nog, stom, de zoals gewoonlijk. Ik zeg tegen hem, ga naar huis, man. Zeg je die man zegt, naar huis... Wat is dat? Je komt binnen hier met weer alleen. Begrijp je wat ik bedoel? Hij was tenslotte een mens. En dus die smeek die je met kapot gerijden, niet. Dat is een beest. Een beest. Een beest. Vijf letters. Een ongekend beeld van jezelf. Je wou je verdedigen. Je zocht haar. Je had behoefte aan haar stem, haar lach, haar koele gevoelloosheid. Je zocht in jezelf naar iets waarvan je nooit eerder het bestaan had vermoed. Iets dat precies die avond was komen opduiken. De incarnatie van je kwade ik. Nu was de enige oplossing. Vergeten. Een glas drinken, schoon hemd aantrekken en over andere dingen praten. Vergeten. Vergeten. Je vrouw vergat niet. Zij probeerde gewoon te doen. Maar hoe kon ze dat? John. Mag ik je iets vragen? Huh? Ja, natuurlijk. Ik heb er lang over nagedacht. Je mag niet boos worden. Waarom zou ik? Ik ben je vrouw. Je hoeft voor mij geen geheimen te hebben. Heb ik je dan? John, we hadden contact met elkaar. En nu? Nu heb ik het gevoel dat dat contact verbroken is. Dat je iets voor me verbergt. Verbaast dat je dan dat ik wil weten wat je scheelt? Verdomme, waarom zeg je niet meteen wat je bedoelt? Denk je zo dat ik niet voor wie je naartoe wilt. Waarom vraag je niet dat de mannen of of ik die vent overreden heb? Want dat is het, hè? Je verdenkt mij. Heb ik gelijk. Alsjeblieft, de liefhebbende vrouw verdenkt haar man. Melodrama in vijf bedrijven. Heb ik gelijk, John? Wat denk je? Kom, zeg het maar. Zeg het dan. Ik wist dat je me kwalijk zou nemen. Maar als het waar is... Wat dan? Wat dan? Een zware last draag je beter met z'n tweeën dan alleen. Ik heb niks te dragen. Weet je dat heel zeker? Ja. Ik kijk me niet zo aan. Ik ben de keizer van China niet... Nee, die ben je niet. Weet je wat jij bent? Een kind dat voor het eerst een groeistuip ontdekt... en dat zich te groot voelt om eventjes naar zijn moeder te gaan. Bravo. Dit was dan de psychologische operatie van de man... uitgevoerde de vrouw die 18 jaar bij hem slaapt. Je vlucht. Dat heb je nog nooit gedaan. Ik vlucht niet. Ik weiger alleen jouw stupide fantasie te volgen. Fantasie? Ik hoop het. Dat is juist zo moeilijk. Ondragelijk zelfs. Die onzekerheid. Jou te zien wegkrimpen. Ik hou van je, John. Als je... Als er iets gebeurd is die avond, zeg het me dan alsjeblieft. Er is niets gebeurd. Ik heb er niets te verwijten. En hou er nu over op. Ja, John. Ik zal erover ophouden. Ze zweeg en ze kwam er niet meer op terug. Een muur van stilte trok zich op. Een muur waarvan elke steen bestond... Uit scherpe vermoedens aan een groeiend wantrouwen. In de leegte binnenin je vond je wrok en een soort woede tegen jezelf. Je stelde je vragen. Wat had je bezield die avond? Waarom had je die vent laten kraperen? Was dat gewoon een onberudeneerde daad? Of zat het dieper? Had er in jou altijd zo'n verborgen monster geleefd? En waar kwam het vandaan? En waarom? Waarom? Dagen gingen... Weken verliepen. De muur rondom jou werd aldoor dikker en hoger. Je leefde in een diepe, donkere kuil. Een zwarte tunnel zonder eindpunt. Op een avond kwam je chef naar je toe. Hij wou je spreken. Maar hij vond alleen je vrouw thuis. We gaan eens met ogen praten, Monique. We kennen elkaar al zo lang. Als het iemand van de anderen betrof kon dat met een barschelen personeel zat. Maar ja, met John liggen die zaken toch anders? Dat weet ik. Ik ken hem al twintig jaar. Afijn, dat hoor ik je niet allemaal uit te horen. Ik wil je alleen zeggen dat John voor mij meer is dan, dan... dan iemand anders. Daarom... En daarom begrijp je het niet. Dan kom je mij vragen wat er met hem aan de hand is. Ja. Begrijp goed, ik wil me echt niet met jullie zaken bemoeien. Ik begrijp je. Maar wat is er dan met hem aan de hand? Moet er iets zijn? Hij werkt twintig jaar voor mij. In al die tijd heb ik geen vijf klachten binnengekregen. De laatste week tenminste tien. Uh, vergissen is menselijk. Wil je dan maar zeggen dat ik maar niet verder moet aandringen? Ach, het is zo moeilijk. Ik, ik bedoel, iedereen ligt wel eens met zichzelf overhoop. Ja, natuurlijk. En juist dan heb je toch hulp nodig? Sommige mensen willen geen hulp. Zo heb ik hem nooit gekend. Want ik ken je iemand. Hmm. Weet je dat ik hem al een, geen drie dagen heb gezien? Wat? Vorige week vrijdag heb ik geprobeerd met hem, met hem te praten. Ik zei dat hij beter een poosje vrij kon nemen als hij zich niet goed voelde. Vrij nemen, vroeg hij? Om wat te doen? Dus, dus, dus je bedoelt dat hij deze week... Niet eens komen opdagen, inderdaad. En daarom dacht ik hem ook thuis te vinden. Of beter dat, uh, dat hoopte ik. Waarom hoopte ik? En niet dacht. Ja, omdat... ja, Hij ik... heeft die drie dagen al een paar keer in cafés gezien. Dat moet je trouwens gemerkt hebben. Oh, is het dat? Nou, natuurlijk is het geen drama. Iedereen komt wel eens in een café. Vroeger dronk hij nooit. Dat weet ik. En daarom dacht ik, misschien is er thuis iets. Tussen ons is alles in orde. Maar je hebt natuurlijk gelijk, er zit hem iets dwars. Maar je weet niet wat. Nee, ik geloof dat hij eraan komt. Oh, jij hier? Middag John. Mooi, ik wel iets te drinken? Nee, dank je. Nee, niet voor mij. Ik geloof dat ik maar eens opstap. Omdat ik er ben? John. Ja, schatje. Kijk eens, ouwe jongen. Heb ik geen model echtgenoten? Inderdaad. Altijd in de weer. Nooit gezellig als je thuis komt. Waar was je, John? Wanneer? Vandaag. En gisteren. En eergisteren. Oh. Je hebt het haar verteld? Ja, dat mag dat niet. Oké, okay, oké. Okay. Ik was op zoek. Op zoek? Ja, ...naar gisteren of naar verleden jaar... ...of naar de dag waarop ik geboren werd... ...of naar ergens tussenin. Als op de vuilnisbelt. Je hebt gedronken, John. Eens is die vuilnisbelt ontstaan. Wanneer? En ergens helemaal onderaan zit de eerste rottigheid. Waar? Kun je die nog terugvinden, denk je? Je moet eens een paar dagen uitrusten, John. Je bent overwerkt. Blijf thuis. Moet ik het dan hier vinden? Begrijp je me? Blijf thuis. En begrijp jij mij? Oh nee. Heb je al eens geprobeerd jezelf te begrijpen... Moet je eens doen. Rare gewaarwording. Succes verzekerd. Waarom ben je al die tijd niet komen opdagen? Wat is er aan de hand met je? Kan jou dat wat schelen? Ja, John, die... dat kan me wel wat schelen. En ook je vrouw. Heel veel zelfs. Ik dacht dat je wou gaan. Luister, eens, John. Ik ben je vriend. En als vriend zeg ik je... ...er is iets met je aan de hand. Ik weet niet wat. Misschien weet je vrouw het ook niet. Ik kan me voorstellen dat je het voor jezelf probeert op te lossen... ...zonder hulp van wie dan ook, maar dat is fout, jongen. Jij moet hulp aanvaarden. Iedereen zit toch wel eens klem? Vandaag jij, morgen ik? Dan heeft het toch geen zin om trots te zijn? Die trots, trots, dat is bedroog een vlucht. Lafheid. Laat iemand je helpen. Amen. Joan, je bent gemeen. Oké, okay, sorry, oude jonge mevrouw, zei dat ik gemeen ben. Dus praat, praat, praat. Ik heb niks meer te zeggen. Ik wou alleen maar helpen. Natuurlijk. We willen we allemaal om elkaar helpen. Tot morgen dan? Misschien. Je gaat toch, John? Ik zei misschien. Dag, ja, John. En hou op, slachtoffertjes spelen. Slachtoffers zijn er al genoeg. Dag, marie. Ik. ik laat je uit. Hm. Slachtoffers zijn er al genoeg. Inderdaad. En wacht, je op? Wat bedoel je? Begin maar met je zedenbreek. Help ik je daarmee? Ik heb geen hulp nodig. Dat moet je voor jezelf uitmaken. Je wilt het me nog altijd niet zeggen? Wat? Niets. Nee. Niets. Een bodemloze put. Een lange, donkere tunnel. Eindeloos. Ergens in die tunnel, jij. Vluchtend. ...en in het besef voor altijd opgesloten te zitten... ...achtervolgd door een nooit aflatende stem... ...mijn stem. Je zocht troost. Of was het hulp? Of zocht jij jezelf gisteravond die paar? Kom, schat. Wees eens lief. Ik heb dorst. Neem me er nog één. Ik moet opstappen. Kom nou. Het is nog vroeg. Buiten is het koud en het regent. hier is het warm. Ik heb warmte nodig. Ja, nog één. He? De laatste. Ik kan het nog schelen. Ah, zie je wel. Warmte. Waar vind je die? <laughs> Bij mij. Hier kijk eens, maak jij hem open? Nou, ik heb er geen verstand van de jaren. Nou, waar gaat hij dan? Kom hier met je glas. Je moet nog rijden. Wat Zou dat? Het is gevaarlijk. Zoveel huh? gevaar op de wereld? Hier? Op jou, schat? Nee, op het gevaar. Mij nee, ook goed. Op het gevaar. Hmm. Jij bent slecht. Oh ja, ben ik slecht? Heb ik nou gedaan? Waarom ben jij hier? ...omdat het me hier bevalt. Je ligt. Waarom ben je geworden wat je bent? Wat ben ik dan? Verloren. Net als ik. Onzin. Ik doe dit werk omdat ik het zelf wil. Nee. Omdat je ertoe gedreven werd. De... ...iets. We laten ons altijd een richting opduwen die we zelf niet gekozen hebben. Dat heb ik wel. Drinken is mijn beroep. ...omdat ik wil kotsen. Ik kots op de wereld. Hij wil vergeten. Willen we allemaal iets vergeten? Steinen oplossen. Hmm. Misschien wel. Je moet het kunnen. Je moet het leren. Heb ik ook gedaan. Lach, zing, drink, vergeet. Waarom is het allemaal gebeurd? Wat gebeurt? Nee, niets. Je zou het niet begrijpen. Geloof jij aan predestinatie? Een wat? Een voorbeschikking. Ik bedoel... ...dat je iets doet... ...omdat het nu eenmaal moet. Omdat het niet anders kan. Daar heb ik nooit over nagedacht. Wat doet het er trouwens toe? Ik ben wat ik ben. Waarom? Ik raak mijn oude kleren niet. Ik heb zelf niet gemaakt. Ik heb niet gevraagd hier te zijn. Ik heb niet gevraagd om te leven. Iemand heeft me op deze rotte wereld geschopt. Ik weet niet eens wie. Nou, hamer op met je gelul. Maak me zenuwachtig. Drink je glas liever leeg. Mm, ik heb geen dorst. Je drinkt niet omdat je dorst hebt. Waarom dan? Om beter te kunnen kotsen. Van jezelf? Ja, van mezelf en van jou, van al die kleine smerige ventjes. Het is hun schuld dat de wereld is wat hier is, Eén stinkende rotzooi. Ben jij de duivel? <laughs> niet meer en niet minder dan jij van ander. Precies. We hebben allemaal een stukje duivel in ons. Af en toe wordt hij wakker en dan kunnen we daar niet tegen op. Wat heb jij eigenlijk op je leven? Veel te veel. Vertel het me maar. Nee. Oké. Okay. Ook goed. Doe zoals ik. Drink. Denk jij dat het de varkens wat kan schelen dat ze in een stal leven? Huh? Geen barst. Ze breten daarmee uit. Zij hebben het makkelijk. Ze hoeven niet te denken. Eigen schuld. Zij hebben geen gisteren, en eergisteren mee te sleven. Wij wel. Je ziet dat... Schoten beesten in ons en vreten ons leeg. Spuw ze uit of sla ze de hersens in als ze hun kop opsteken. Dan is er geen gisteren meer, alleen nog vandaag. En gisteren raak je nooit kwijt. Want vandaag de som is van gisteren, eergisteren en al die andere vorige dagen. Oh, man, je bent een heilig of een idioot. Toch heb ik het niet gewild. Wat niet? Toen, die avond... Welke avond? Die van een beest. En ga je daar kapot? Ja. Idioot. Kijk naar mij. Ik heb ook beesten in me gehad. Waar zijn ze nou? Weg. Ik heb ze gezopen, uitgekost. Allemaal. De goede en de slechte. Jij behekst me omdat ik zeg dat je jezelf moet proberen vrij te maken. Vrij maken? Hoe kan je dat? Door alleen voor jezelf te leven. Door je blote kont te laten zien als er ergens weer een paar duizenden het hoekje omgaan. Door je kapotte lach als we straks allemaal in een paddenstoel omhoog zweven. Jij praat nu net als... Als wie? Als zij. Die avond. Oh man, je zit hier als een oud wijf te kletsen over dingen die niemand had kunnen schelen. Ik ben een stomme hond. Precies. je bent vooral bezopen. Oké, okay. ik ben bezopen. En ik kan maar geen schelen. Eigenlijk moet je zuipen om een beetje tot klaarheid te komen. Hm? Dan ben ik altijd geweest. Een nul. Een platluis. Een ding dat ze op zijn kop liet zitten en een Bang, onnozel. Waarom? Omdat ik niet wou vreed uit dezelfde trog als de varkens. Ik wou zuiver blijven. Maar nu is het uit. Ik ga de hele boel verzuipen. Goed zo. Drink. Neem je glas en drink. Op de duivel. Ja, op de duivel. Je dronk en je bleef drinken. Het beest in je groeide. Werd wilder of stuimiger. En een overmoedige bui besloot je langs de weg te rijden waar het gebeurd was. Tot nu toe had je die angstvallig vermeden. Gisteravond niet. Je voelde je oppermachtig, onkwetsbaar. Je wou alles trotseren. Ook mij. Ja, vooral mij. De weg lag verlaten. De bomen leken grillige monsters met lange spookachtige grijparmen. ...honderdmaal scherper dan de bewuste avond... ...begon de hele geschiedenis weer van voor op aan. Je drukte het gaspedaal in als een razende. Hier is het gebeurd. Hier, op deze weg. Nou en? Wat denk jij hier te vinden? Ik doe wat ik wil. Ja, je weet wel beter... Een lange, donkere tunnel. Alles zwart, eindeloos. Woorden, klets. Maar ik ben het zat. Ik zit in jou. En ik ben niet de enige. Jij zit vol beesten. Gisteren is het grootste beest van allemaal. Ik ben gisteren. Je kan barsten. Sla me dan dood. Verzuim me. Nou, waar wacht je op? Ik, ik... Verdomme. Wat is er die avond gebeurd? Waarom Om... heb je me hier laten proberen als een beest? Omdat ik het zo wou. Ik, ik. Omdat ik niet langer een platluis wil zijn. Omdat ik genoeg heb van zedenpreken en mooi praterij. Waarom heb je me laten creperen? Omdat. Ach, verdomme. Ik zal je leeg vreten. Gisteren was ik nog klein. Vandaag ben ik al veel groter. En morgen zal ik je hele binnenste opvullen. Nee. Je gaat eraan kapot en je weet het. Nee. Je weet het. Laat me. Laat me. Je bent voortdurend bezig zand te strooien in je eigen ogen. Schrijf. Schrijf. Alsjeblieft. Geen dag. Geen uur. Geen seconde. Je krijgt me niet weg. Wat? Hoe hard je het ook probeert. Hier. Op deze weg ben ik doodgebloed. Door jouw schuld, kijk! Daar, daar, daar! Er gins overal bloed Nee, Nee, ik, ik... Wat doe je? Stap in. Stap in zeg ik je. Help me. Alsjeblieft, help me. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> en? Wat is ze? Ik hou niet vol. Ik kan niet echt op. Ach, je bent gek. Laat die oude toch zeuren. Wat gebeurd is, is gebeurd. Kijk naar de anderen, naar degenen die miljoenen kadavers in hun binnenzak meedragen. Denk jij dat het ze wat kan schelen? Varkens. Maar ze leven. Ze stinken naar bloed, maar geen mens ziet het. Dat is het leven. Waarom je zorgen maken om een kadaver meer of minder, leef zoals zij. Ieder leeft zoals hij is. Niet zoals hij zou willen zijn. Mooi praterij. Zwijg, allebei. Denk aan je vrouw. Precies je vrouw. Je bent bezig ook haar te vermoorden. Inderdaad. Door je als een idioot aan te stellen. Door te zwijgen. Je laat jezelf opvreten door middeleeuwse monsters als vroeging en berouw. En voor wie? Voor een oude zuiplap. Voor een mens. Een verzopen wrak. Een mens. Even slecht als de anderen. Verdomme, hou je kop. Jij en iedereen. Laat me met rust. Laat me alleen. Laat me alleen over... Beheers je. Doe geen domme dingen. Ga erop los. De hele boel is toch met de bliksem. Denk aan je vrouw, je huis. Wat het is toch niet het je verdomme? Ze wacht op jou, ze zal je helpen. Jij hebt geen hulp nodig. Ze houdt van je, ze houdt van je. Hier is het gebeurd. Hier en daar, overal. Gisteren, vandaag en morgen. altijd, overal. ik. ik. of ik uh... een ogenblikje maar Heel eventjes dan. John, u moet niet tegen hem praten. Hij heeft nu vooral rust nodig. Is je al bij bewustzijn geweest? Dat komt wel. Hij komt er wel weer bovenop. Hij is er weg aan toe, is het niet? Het komt best in noorden John. John. John, ik ben het. Hoor je me. Laat hem nu, mevrouw. Het heeft geen zin, heb ik het in shocktoestand. U kunt nu beter weer gaan. Nu al. U wilt uw man toch helpen? U hebt hem nu gezien. Ik ben nog geen minuut binnen, zuster. Eigenlijk had ik u helemaal niet binnen mogen laten. Als de dokter het hoort, dan zwaart er wat voor me. Oh, ja, ik, ik begrijp het. Ik wil alles doen wat mogelijk is om hem te redden. Alles. U zou is toch goed voor hem, zuster? Natuurlijk. Nou, tot, tot, tot straks dan, zuster. Tot straks mevrouw. Ik zelf naar de politie moeten gaan. Waarom deed ik het niet? Waarom? Waarom doen we nooit de dingen die we moeten? Doen? Passagier door Pierre Soetewijn. U hoorde John Leddy als Willemsen... ...Eida Andrea als zijn vrouw... ...Sakko van der Made als passagier... Inne Veen als onbekende... Willy Ruijs, dokter... ...Diane Dobbelman, verpleegster... ...Jan Borges, chef van Willemsen... ...Annie Lopez Diaz als winkelierster... Kiesje Bouwmeester als klant, Tony Fouletta voorbijganger en Elisabeth Versluis als meisje in de bar. Technische realisatie Gerrit Viering met assistentie van Bram Hengeveld, regie Tom van Beek.